Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op het plein in Den Haag, in de buurt van het Binnenhof... heeft de Maréchouce een man opgepakt die mogelijk verward was... Hij had in de buurt van het Tweede Kamergebouw met een tas gegooid. Eerder zei de politie dat er door een medewerker van de Maréchouce... op de man was geschoten en dat de verdachte daarbij gewond was geraakt. Later is dat bericht ingetrokken. Er is alleen een waarschuwingsschot gelost. De opgepakte man komt uit Den Haag en is 59 jaar... Volgens Omroep West meldde hij zich eerder bij een politiebureau... waar hij zich beklaagde over een uitkering waar iets mis mee zou zijn. Het hoofd van de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten, James Clapper, blijft erbij dat de mailserver van de Democraten is gehackt door Russen. Clapper zei in het congres dat hij vierkant blijft staan... achter het CIA-rapport over Russische hackers. Die hebben onder meer de mailserver van de Democratische Partij gehackt... in een poging Hillary Clinton in discrediet te brengen, zei Clapper en toonde zich niet onder de indruk... van de kritiek van aankomend president Trump op het CIA-rapport. Trump noemde de claim dat de democraten zijn tegengewerkt... en de republikeinen gesteund, belachelijk. Ahead Eagles gaat zaterdag niet naar Turkije... voor een trainingskamp uit angst voor terrorisme. Na de aanslagen in Istanbul en Izmir is het onverantwoord... om spelers en staf te laten afreizen naar Turkije. Staat in een verklaring van de club. Het was de bedoeling om vier dagen te trainen in Belek... Dat ligt op ongeveer 500 kilometer van Izmir. Goed Eagles noemt dat gevoelsmatig te dichtbij. Vandaag ontplofte in Izmir een autobom bij een rechtbank. Een medewerker en een agent kwamen daarbij om. Twee vermoedelijke aanslagplegers zijn door de politie doodgeschoten. En er zou nog een derde dader op de vlucht zijn. Het weer, het is helder en de wind neemt af. Vannacht blijft het helder, gaat het tot 10 graden vriezen. Morgen blijft het bijna overal de hele dag vriezen... Er is dus eerst nog flink wat zon. Daarna volgt meer bewolking. Zaterdag is er kans op sneeuw en ijzel. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z Met nu Alternative FM. Dat is de kop die eraf is, eerlijk gezegd. Uh, nou, het wordt een, uh, een wordt persen geblazen. Uh, dat kan ik je nu al vertellen, want... Uh, we hebben vanavond uh, de compilatie van uh, de tweede voorronde van de Rob akdo wordt. Jimmy Jambel uh, begon met uh, deze Alternative FM Shockwave Lover. Bent uit Zeeland, dat dan weer wel. Uh, ik zei al, het, uh, het wordt een beetje spitsuur. Uh, dat betekent dat ik aan het eind van dit uur al jullie volgende week uh, een... Uh, ja, een prettige week gaat toewensen. Want uh, de vol het volgende uur is echt helemaal vol. Dat, uh, dat is een beetje. Ja, de, de nummers lopen een beetje uit. Dus dan uh, betekent het dus dat we maar gelijk uh, maar gaan beginnen, denk ik, met dit hele, hele spektakel. En het spektakel dat wordt altijd geopend door niemand minder dan onze vriend PP Fisher. Vrienden en vriendinnen, muziek, liefhebbers van de bovenste plank. En als ik het over de bovenste plank heb, kijk ik even naar de bovenverdieping en mijn verzoek is zoals altijd. Kom naar beneden, want we gaan beginnen de tweede voorronde van de Rob Akta Awards, jaargang 2016-2017. Gelukkig heb ik daar geen fout gemaakt, dus ik ben al meteen helemaal ontspannen. Ik hoop dat het bij u ook zo uitpakt. Kom allemaal een beetje naar voren, want de eerste band staat alweer klaar om voor uw muziek te maken. En u ziet het, meteen met de eerste band is er ook stevig uitgepakt. Ik tel er zeven hier op dat podium. En ook daar heb ik, heb ik het cijfer goed. Ik heb wat met cijfers, ik weet niet wat dat is, maar laten we hopen dat dat door de hele avond heen goed gaat komen. De eerste band van vanavond, lieve mensen. Um, ik, ik ga even wat voorlezen uit dat uh, biografietje, want dat is wel echt heel, heel, te heel gek. Um, ze maken muziek over echte mensen, grote en kleine, mannen en vrouwen, zwervers en zakenbankiers. Kortom, je zou kunnen zeggen, dus echte muziek gemaakt door echte mensen, voor echte mensen en met echte instrumenten. Ik zie daar ook een... Kijk nou toch eens even, dat, dat nog allemaal kant tegenwoordig. Um, hoe zijn zij begonnen? In het voorjaar hebben zij vijf verschillende Haarlemmers geïnterviewd. Aan de hand van die interviews hebben zij liedjes geschreven en... Eigenlijk waren het zulke verschillende verhalen... dat het ook allemaal verschillende aanpak vergt. Dus het zijn totaal... vijf totaal verschillende nummers geworden, toch? Ik heb ze nog niet gehoord, maar ik... Eh, ik kan mij hier dus een beetje aan houden. Ik hou het goed vast, hoor. En, um, uh, vijf totaal verschillende nummers, dus. De liedjes zijn gepresenteerd afgelopen augustus... in Kapperszaak het bij Kapper Frans. Dat is nou leuk, want die heeft... pas geleden mijn baard bijgepunt. Ik is steeds jeuk in mijn nek van, trouwens. Maar goed... Um, Daarna hebben ze trouwens in de parksessies opgetreden. Waren er mensen bij in de, par de park-sessies? Ja! Ah! Meteen een stukje publieksparticipatie daar, goed zo. Ik ben namelijk net heel hard die trap afgehold om hier net op tijd nog uh, de verhalen aan u kunnen te vertellen. Dus ik ben een beetje op adem gekomen komen tegelijkertijd. Belangrijk vindt de band dat de interviews echt goed tot hun recht komen. Ik zei het al, verschillende verhalen. Zo gaat het ene verhaal over een koeg. Het volgende verhaal gaat over liefdesverdiend. Kortom, laten we daar naar nou luisteren en geven alvast een warm applaus voor Pastinaak en de Vergeten Groente! jaar, ze woont in Arnhem, en ik sta bij Mara voor de deur, en ik klop aan en Mara doet open en zegt, hé, hey. en ik zeg, hé, hey, terug, we lopen door de gang, de trap op, de slaapkamer binnen, en ik sta in de slaapkamer van Mara, ik kijk om me heen en ik zie een poster van Lady Gaga, een roze bedsprei, een hele grote kast, mooie ramen, allemaal mooie dingen, maar er is één ding, één voorwerp dat ik niet helemaal thuis kan brengen. Is zo blauw als de zee Hij eet papier en zwarte inkt, En wat hij uitspuugt neem ik mee Wat hij uitspuugt neem ik mee Aan de linkerkant zit een rechterhand Die schrijft de heen. De zin van het leven. Welke <hums> vraag zou u aan? is er af wat betreft de tweede voorronde van deze 2016-2017 uh, van de rob akda wordt. Pastinaak en de Vergeten Groenten. <lacht> Ik moet toch wel een beetje lachen eerlijk gezegd, want hoe zijn jullie godsnaam op die naam nou gekomen, Jelle? Ja, wij liepen over straat. Ik en de mandolinespeler Jeroen. En um, we zaten te denken van als we een band beginnen, hoe zou die dan heten? Toen kwam al vrij snel Pastinaak. Waarom weten we niet dat te lekker? Het is dat ik zo te mijmeren. Ja, passinaak, passinaak. Het zei Jeroen in één keer. En de vergeten Groenten. En dat was een soort magisch moment dat we elkaar aankeken en wisten van ja, dit gaat het worden. Is dat ook een beetje wat jullie brengen op het podium en ook wat jullie aan muziek maken? Dat het een beetje een wat, ja, moet ik het zeggen, freefall inslag? Um, ja, dat zou je zeker wel kunnen zeggen. Hoewel, hoewel de naam en, en de liedjes die we maken niet per se direct heel veel met elkaar te maken hebben, maar zit er misschien ergens wel een beetje in. Hoe ben jij erbij gekomen, Sanne? Um, ja, dat is weer eigenlijk weer een heel andere uh, manier. Ik en Jelle die, uh, die zaten samen op de toneelacademie. En um, toen hebben we samen op een gegeven moment dachten we... Ja, we willen heel graag samen iets maken. Want we komen allebei uit Haarlem. En uh, dat is toch onze hometown. Laten we iets maken over Haarlem. En toen, uh, toen uh, ja, zijn we erop gekomen om, om liedjes te maken. En uh, ja, hadden we een liedje samen met z'n tweeën. En toen dachten we, ja, het is toch een beetje saai. We hebben er een band bij. En uh, zo is het ontstaan. Ja, maar het is een beetje een uh, theatrale vorm van muziek brengen, als ik het zo, uh, zo zie. Ja, dat klopt zeker. Ja, maar wij komen natuurlijk ja. ook van de toneelschool. Dus daar heeft het wel zijn inslag, denk ik. Het heeft wel mee te maken. Hebben jullie dan ook uh, even goed op die toneelopleiding een stuk uh, muzikale vorm in? Ja, uh, ja je, krijgt wel, je krijgt wel muziekles, maar uh, het, is, uh, het is wel voornamelijk op het uh, theater gefocust. Ja is er een beetje bij. En als je het leuk vindt, dan kan je wel meer doen. Hoe lang zijn jullie bezig? Drie maanden. Dat is dus nog vrij kort. Ja, het is heel kort. We hebben die liedjes in uh, april geschreven. En vanaf ik denk juli zijn we pas met de hele band gaan repeteren. Dus dat is drie, vier maanden geleden. Dus uh, nu zien we in december eigenlijk uh, de echte uitvoering van wat jullie in die, noeste, uh, ja, die noes, ja, in die tijd noeste arbeid hebben verricht. Ja, zeker. Ja. Um, ja, het, Nederlandstalig, weet ik ook. Uh, het, is, het, is, het is eigenlijk alleen maar Nederlandstalig. Ja, klopt. Ja, we hebben die keuze gemaakt omdat we die mensen gingen interviewen. En dat waren hele bijzondere interviews. En we dachten volgens ja, we moeten, we moeten deze verhalen vertellen. En Engels zorgt toch weer voor een extra filter of zo waar je doorheen moet luisteren. Een soort afstand. Dus dat Nederlandstalige, dan, dan kan je het en poetiseren. En mensen snappen meteen waar het over gaat. Moet het ook een beetje tot de verbeelding spreken dat uh, als je het op het podium brengt, dat mensen dan op een gegeven moment het idee hebben, oh ja, yeah, dat is zo herkenbaar. Ja, dat zou natuurlijk wel het leukste zijn als je als, je als publiek wel echt een, een, uh, ja, een idee kan vormen over, over de persoon waar het over gaat of dat je misschien iets herkent. Ja. Um, waar is het materiaal op uh, te vinden? Want je zei net uh, op het podium heel stoer: van uh, nou op 17 maart tijdens de finale. Ja, ja, ja dat was even uh, een, heel helder, een heel helder momentje, inderdaad. Um, ja, ik denk gewoon via de gebruikelijke kanalen: we hebben een Facebookpagina, Passinaak en de Vergeten Groenten, met N-teken, dus niet EN. Um, maar ja, we willen een EP'tje op gaan nemen, maar vooral heel veel nieuw materiaal maken. Um, we zitten nu in de Indische buurt, in Amsterdam. Dat is eigenlijk onze volgende stack. Daar willen we vijf mensen gaan interviewen. En dat gaan ook weer totaal andere nummers worden. En uh, ja, het is zo'n CD, EP, um, dat hele circus, dat gaat zichzelf nog een beetje uitwijzen. Maar we zijn nu vooral aan het focussen op uh, meer materiaal, meer ervaring, meer spelen, groeien. En uh, daar is Rob Agda Awards een heel belangrijk onderdeel van geweest. Goed, dank jullie graag gedaan. Dankjewel. je zijn we nu weer bij het allerlaatste nummer aangekomen. Gelukkig zijn er nog een heleboel andere dinges vanavond. Maar het laatste nummer is niet zomaar een nummer. Jullie hebben het al even in de intro kunnen horen. Dit nummer gaat over kapper Frans. Het gaat door waar andere kappen. Heel goed, heel goed. Nou, we gaan niet te veel woorden uh, kwijtmaken aan Kapper Frans, want het nummer spreekt voor zich. Kapper Frans. Oké, okay. heel... Cool. Ik heb je haren als de zon schijnt En ik keer de snoer van je gezicht Ik doe niet moeilijk een player. Ja, ja, mijn ja, haar zat altijd, altijd goed. goed. En mijn, en mijn moeder, moeder zei steeds. steeds. Weer. En ik keek op maar ik had geen. ik ben En de staan in worden door mij jij bent op Jongens, jongens, meisjes, hondjes en karkas, advocaten, voeten, boeren, ditjes en datjes. Ik maak geen onderscheid, ik heb alleen maar strijd. Het is de hoogste tijd voor je knipper voor je meid. Ik heb een land, ik heb heel veel zand. Maar we gaan in de lijst. geklipt te worden door mij. Ik ben. Kuk, kum, kuk, Life banner. Op mijn kindje passen. De tijd van rustig zijn is hier. En ik moet even gaan minderen, zeg Ik ben van de zijde. Ik ben te worden door mij. Wauw! Wat een uh, prachtig begin van een nu al onvergetelijke avond, jongens en meisjes, dames en heren! Past die de vergeten groenten! Oh, ik denk er komt een buiging. Oké, okay, nee. Je ja, moet, moet de buiging maken. Toch als ze zo gaat staan. Nou ja. Nu niet meer. Hé, hey, maar ik heb wel nog een vraag, want uh, jullie hebben inderdaad hier in je bio gezet dat die liedjes zijn gepresenteerd bij Kapper Frans, inderdaad, waar je de laatste liedje afging. Waar zijn die te beluisteren, die liedjes? Waar kunnen we dat... Uh... Uh, die zijn te beluisteren in de finale van de Rob Akda Awards. <applaus> en, uh... Wanneer is dat? Ja, 17 maart volgens mij. Scherp, man. Maar kunnen we het ergens op internet uh, ook terugluisteren ofzo? Binnenkort gaan we ze allemaal online zetten en dan kan je ze de eindeloos streamen en YouTube en uh, de hele flikse bende. En pasen door naar uh, geïnteresseerde mensen natuurlijk, dat is altijd de boodschap, uiteraard. Want uh, dit moet als een olievlek uitdijen, uiteraard, zo'n mooie band. Nog één keer voor Pastinaka en de Vergeten Groeten, dames en heren. Ja! Verder hierbij, die tweede voorronde die inderdaad nu al onvergetelijk is en ook zeer gevarieerd, want zo zijn al die voorrondes toch, dat is de trouwe bezoeker van de Rob Acta wel van ons gewend, immers lijkt mij toch. En we gaan dus inderdaad verder met een 6070 s pop, psychedelic en blues rock band uit Amsterdam staat hierbij, klopt dat? Tot zover is mijn informatie correct ik um, Gewoon even wat korte informatie, want deze jongens die hebben hier in dit jaar al heel wat gewonnen. Want zo gaat de biografie verder. Winnaar van Pop Mania 2016 in Heren gewaard Winnaar The Road to Sandstock in 2016. Dus ook dit jaar en winnaar van de publieksprijs Baker Breaker Battle. En u raadt het al natuurlijk allemaal dit jaar. En ik zou zo zeggen, hier bij die Rob Act Awards, voor de draad ermee. U als publiek graag een applaus voor feedback! <middels> bij de tweede band en dan zit ik toch een beetje uh, mijn vingers een beetje bij af te likken en dat heeft dan te maken met een beetje de psychedelische inslag uh, van feedback, de tweede band uh, van uh, deze tweede voorronde van de Rob wordt Award. Uh, begin met uh, met Luca, uh, want uh, ja, je hebt me net uh, verteld uh, van uh, we zijn allemaal gitarist. Uh, ja, we zijn oorspronkelijk uh, alle vier gitarist. En uh, ik denk dat dat een beetje het fundament vormt van eigenlijk de sound uh, die we binnen is. En we denken heel erg vanuit, uh, vanuit de gitaarperspectief. Dus uh, ja, onze muziek is erg gitaar gedreven. En dan uh, de ja, uh, we zijn alle vier hebben een ander instrument opgepikt. Behalve Sander, die is gewoon, uh, gewoon normaal gebleven. <lacht> en uh, ja, uh, we zijn, uh, ik denk dat we, ondanks dat het allemaal de tweede keuze is om dat zo te zeggen, dat dat, uh, dat, dat alsnog wel heel lekker voegt. Want, want Sander, bij jou viel, viel mij op de 12 string ja. ja, die is eigenlijk niet eens van mij. Niet van jou? Nee, die is van de drummer. Verklaar je nader, waarom zit jij nou op de drums en uh, ga, geef je hem die twaalf snaar? Uh... Nou, nou uh, ik moet zeggen <laughs> dat en uh, nee, ik ben uh, zowel gitarist als drummer, ik speel ook gitaar in een ander bandje en daar gebruik ik ook die twaalf snaar. En uh, dat is ook een psychedelisch bandje en ik denk nou ja, het, uh, aangezien wij ook uh, psychedelische, zo moeilijk hè? Psychedelische, moeilijk Ja, zeker weten, psychedelische muziek spelen, dacht ik nou ja, dan gebruik ik hem ook gewoon in onze band om toch uh, de sound wat te verrijken. Uh, hoe zit het met jou, Jelle? Ja, ah, ik speel de bas. <laughs> het, dus, je ziet iets zoals André van Duit, Ik speel de bas. Ja, precies. Nee, uh, ja, ik speel de bas in de band. En, uh, eigenlijk... Het is wel belangrijk. It's, ja, het is wel belangrijk. En samen met uh, Quinten uh, zijn we de ritme sexy. Ja. Ah, ik zeg altijd, hij is het ritme en ik ben sexy. Dat is wel heel mooi. Vroeger was ik ook gitarist. Maar uh, Luca kwam ineens van... Uh, ja, we willen een bandje beginnen. En ja, toen zei ik eigenlijk, nou, ik wil wel bassen voor de verandering. Leek me wel leuk. Dus toen ben jij de bassen gaan uh, hanteren? Ja. ja. Uh, nou ja, vanavond tussen de vuurdopen gehad, of uh, hebben jullie al eens eerder de vuurdopen gehad? Uh, nou, we zijn nu al uh, heel we hebben heel wat vuurdopen gehad. Ik denk dat uh, om het zo te vergelijken, is er op Acta wel uh, de volgende stap. Uh, misschien het volgende niveau wat we willen uh, ja, bevestigen als het ware. En uh, ja, hopelijk. vooral uh... We zijn nu ongeveer drie jaar bezig, denk ik. Waarvan, twee, waarvan anderhalf jaar echt serieus met eigen muziek. En nu uh, zijn we eigenlijk op het punt dat we eigenlijk wel verder willen. We hebben twee, net twee nieuwe videoclips uit. En uh, we willen binnenkort beginnen met onze eigen EP. En we zijn eigenlijk, we willen de regio uit. We zijn. Uh, Popronden willen we gaan doen. Ja. Popronde? Ja. En uh, ja, dit als dit. Uh, Finale, dat is natuurlijk een mooi opstapje om verder te komen. Ja, en over die EP, eh, jongens, eh, ben jij meer van de EP? Ja, nou, ik studeer uh, audioproductie aan het SAE Instituut in Amsterdam Noord en uh, wij hebben in mei hebben wij al een pre-productie gedaan voor de EP. Uh, dat klinkt allemaal heel goed, maar wij willen dat hebben we in onze oefenruimte opgenomen en we willen nu uh, begin van volgend jaar we, uh, de hele EP opnemen bij het SAE in Noord en dat. Uh, om dat vervolgens verder te verspreiden. En gaat dat lukken jongens? Verspreiden van het materiaal? Want ik neem aan dat jullie ook op het wereldwijde web te vinden zijn. Ja, ja we, zoals Sander net zei, we hebben die videoclips. Die staan ook gewoon op YouTube. En uh, ja, we hebben ook een Facebookpagina. Dat is, uh, dat is ook weer Facebook.com slash feedback.creative. Ja, daar, daar kunnen ze ons vinden allemaal. En de Namaije toekomst? hopen Jullie nog op een finale plaats of zo, sowieso de finale plaats. En eigenlijk hopen we wel dat we uitgekozen worden voor de popronde. We gaan ons binnenkort inschrijven, stinkende bis doen. Ja. Dat is wel het doel, ja. ja. En uh, ja, dat, uh, dat is wel onze ambitie. En ik uh, heb er eigenlijk wel uh, het gaat allemaal goed, dus uh, wie weet waar we in de toekomst zijn gekomen. Goed, jongens, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja. En Het volgende nummer heet Diamonds. Weer een totaal andere insteek van muziek maken, en zo blijven we de hele avond uiteraard doorgaan. Ik ben benieuwd of er iets terug te luisteren is op het wereldwijde web van deze band. Zal ongetwijfeld, toch? Facebook? Gewoon Facebook. Check de sociale media. Facebook en dan kan je deze prachtige klanken nog een keer terug bewonderen. Overigens ook op de radio, want er is 105 is er vandaag. En ook Alternative FM, die er altijd zijn, die zijn er vandaag ook. Die zenden dit allemaal uit. Volgens mij 105 nu live. Dat rijmt, dus dat is zo. En alternative FFM zendt het uit op uh, 5 januari. En dan zeg ik het allemaal correct. Zeg ik het wat met cijfers vandaag. Het gaat allemaal goed. Yeah. En ik zei het al, weer een totaal andere insteek van het maken van muziek. Uw aandacht graag deze kant op het netwerken, mag nu even stokken, want u mag luisteren, jawel. Zes jonge muzikanten tussen de 17 en 21 jaar oud. en De eerste helft van de derde maand van dit jaar waren de eerste repetities. Heb ik het tot zover goed jongens en meisjes? Ja, ja toch? Juist. De heer en de dames maken pakkende popnummers, beïnvloed door funk, blues en hip-hop. Ze hebben verschillende muzikale achtergronden en gaan er prat op dat ze die samen smeden tot hun eigen sound. Voor de draad te geven een applaus voor Zalwin Raymond. New. Her voicemail says there's still work left to do. Always on the hour of something new. She gives her cool, her cool. Yes, she. Enjoyment of a night would be the most. I'm a number on a post A cell phone as the center of the toast. Oh, it just shows anything. De derde uh, van vanavond is Selwin Rebo. Rebo. Rebo, ja. Rebo. Ja. Rebo. Uh, dat ben jij. Ik ben Selwin, ja, ja, klopt. klopt. Maar uh, Rebo is niet uh, volgens mij je echte naam. Nee, Rebo, dat is uh, dat zei eigenlijk mijn... Ik heet Reinier Bot van mijn achternaam. Ah, dus van ja, daar, ja, daar ja. komt het echt vandaan. Maar uh, ja, ik, vond, ik vond het gewoon grappig omdat, uh, om iets, iets achteraan te doen. Uh, even over je muziek, want ja. daar zat ik uh, van Funk ja klopt ja. Hoe, wat, wat, wat, hoe, hoe, hoe, hoe zit het met jou en jazzfunk? ja ik heb uh, ik vind funk is voor mij is echt ik vind dat geniaal ik vind uh, het is super dansbaar het is, het is soms wat complex maar daardoor dat maakt het juist voor mij zo te gek en ik vind het uh, ja dat trekt me ontzettend erg en ik heb toevallig gewoon mensen gevonden die precies dezelfde interesse hebben maar is, kijk iedereen komt Net van wat anders, maar toch uiteindelijk is dat dan wel uh, de, de gemeenschappelijke interesse, zeg maar. Dus dat is uh, eigenlijk vandaar het resultaat. Heb jij vroeger dan ook nog uh, plaatjes uh, bij, uh, bij je ouders uh, dat allemaal af zitten draaien? Van, uh, ik, van... heb, ik heb zelf heel veel, ik heb echt uh, ontzettend veel uh, opgezocht gewoon over ontzettend veel... Uh, Artiesten en een bepaalde platen helemaal kapot geluisterd eigenlijk. Dus dat is uh, ja, sowieso. Ben je iemand die van een bepaald decennium een fan bent wat betreft muziek maken of zo? Um, nou, ik vind, nee, ik vind eigenlijk dat er... Dus er zijn heel veel dingen van vroeger die ik heel cool vind. Maar er zijn nog steeds heel veel artiesten waar ik echt ontzettend tegenop kijk. En waar ik ontzettend veel... Ook van nu zeg maar. Dus voor mij is eigenlijk... Dus ja, ik vind heel veel... Alle, alle, alle tijden muziek vind ik eigenlijk zitten heel, heel veel coole dingen tussen. Uh, uh, uh, uh, uh, wat is dan nu wat jou heel erg aantrekt, ik vind... als uh... jazzfunk uh, is? Ja, uh, D'Angelo is echt heel cool, uh, je hebt, uh, daar, die, heb ik, die luister ik ontzettend veel, eigenlijk, ieder, ja. ik zou bijna zeggen iedere dag, maar bijna iedere dag zet ik dat wel, één keer, zet ik wel een nummer op. En uh, ik luister naar Anderson Paak, dat is nu een beetje een, een nieuwe gast, die vind ik ontzettend tof. En ik luister veel naar uh, John Mayer, maar ja, dat is niet per se uh, funk-jazz, funk, uh, maar dat vind ik wel ontzettend tof. Zo zijn een hele hoop, een hele hoop, maar dat zijn wel gasten van nu, die, die drie vind ik dat zijn wel echt uh, ja, wel een van mijn grootste voorbeelden. Zeg maar. ja, dan heb jij dezelfde band een beetje om, om jou heen verzameld? Uh, ja, ja, klopt. Ja. ja, ik ken de drummer ken ik al een tijdje en de, de gitarist die ken ik uh, van een ander bandje waar ik vroeger in speelde. En uh, eigenlijk zijn wij gewoon een beetje samen op zoek gegaan naar, naar uh, bassisten en ook dus achtergrondzangeressen die, die een beetje die... Die zelfde interesses hadden, die muziek leuk vonden. En dus ook eigen nummers mee wilden doen. En uh, dat is eigenlijk best wel lang geduurd. Want een aantal van deze nummers, twee of drie, die had ik, uh, heb ik al een tijdje geleden geschreven. Maar we hebben steeds een beetje geprobeerd met verschillende, verschillende ja. muzikanten. Ja. En eigenlijk sinds, uh, ja, ik zou zeggen sinds een maand. Maar misschien zijn we deze complete set geworden. Dus het is nog heel, heel nieuw eigenlijk. We zijn nog heel erg, uh, ja... Nog, uh, nog een beetje aan het uh, ontwikkelen eigenlijk. Ja, eigenlijk, wel ja. Vind ik wel. Ik vind dat, ik, ja, ik vind dat het. Uh, ik ben al heel ja. erg blij met hoe wat er, wat er staat, maar ik denk ook dat het uh, naarmate we meer gaan spelen alleen nog maar heel veel cooler kan worden, ja. denk ik. Want uh, zo'n avond als deze. Dat uh, grijpen ze niet meer zomaar even 1-3 van je af. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Nee, het was super tof, vond ik vond het echt leuk, ja. Uh, is het ook iets uh, wat nog eventueel naar meer smaakt om uh, te gaan kijken van... nou, uh, misschien uh, dan kan ik mijn muziek uh, op een bepaalde manier over het uh, voetlicht uh, brengen door een podium? 100 zeker weten, ja. Ja, ja ik denk dat Rob Akder wordt gewoon een ontzettend coole... Ja, ontzettend toffe manier om, om je muziek uh, ten eerste al aan een leuk publiek te laten horen. En ook nog eens misschien daardoor nog naar een groter publiek te kunnen komen. Als je het zou winnen. Dus uh, ja, ik, ik sowieso smaak het er meer. Zeker weten. Uh, Afsluitende vraag. Waar ben je te vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, we zijn eigenlijk nog niet goed te vinden. Dat is een beetje het ergste. Dat was ook al niet. Uh, ja, dat is uh, voor Rob Akte ook al moeilijk. Um, maar. Uh, ja, we gaan, we gaan te vinden zijn onder uh, Selwyn Music eigenlijk op Facebook. Dat wordt onze Facebookpagina. Dus daar gaan we uh, veel op uh, plaatsen. En dat Selwyn met een Y. Goed zo, dankjewel. Ja, ga gedaan. Georgia, thank you darling for this state of mind That you helped me find so early in my life The worried looks you gave me are now far behind With a ceaseless kind of words along inside I'm not the boy I used to be And don't seem my fantasy We'll I'm right De heeft de toekomst, dames en heren, jongens en meisjes, Sam en Rebo! Dankjewel. Ik heb het op twee manieren uitgesproken, want ik twijfelde eigenlijk bij de aankondiging of het naar Rebo of Rebo was, maar het is dus Rebo inderdaad. Het swingde de pan uit, ik weet niet of u er last aan had, maar ik begon echt spontaan met die heupen en de te gaan. Een paar mensen met klompvoeten daar gelaten, maar de rest wisten toch ook wel aardig. Uh, hey, is dit ook terug te luisteren via sociale media? Ik of, van of wat, is er, is er iets uit al? Ja, we zijn. Uh, ik zal heel even praten. Uh, we zijn eigenlijk vrijwel vrij net begonnen eigenlijk. Vooral met de zangeressen erbij, dus pas sinds kort. Uh, dus we zijn nu bezig met uh, wat opnames en dan willen we het social media aan de gang gaan. Ja. Dus uh, gewoon meteen uh, een en ander op een Facebookpagina zetten en zo. Op die manier. Ik heb het idee dat dat heel snel geflikt is, als ik jullie zo hoor, dan gaan die opnames niet al te lang duren, dat staat er zo op en de moeite waard Dus hou ze in de gaten, via de sociale media. en Remo! Woe! We zijn pas op de helft, weet je, we krijgen nog drie bands te beluisteren, ik hoop dat u het allemaal kunt verteren vanavond, het wordt een zware klus. Maar ook wel leuk en uh, dan mogen jullie ook even wat laten horen, want we zijn op de radio, Kom aan! Heel goed. Haarlem 105 zendt live uit uh, vanavond. En ook onze vrienden van Alternative FM die er altijd zijn, die zenden het uit. Een compilatie van de avond zenden zij uit op 5 januari, donderdag 5 januari. Via, via uh, www.altfm.nl en, en dat is nu. En, en trouwens, je kan het ook later <laughs> allemaal weer beluisteren. Het duidelijk uh, verhaal van uh, Pepe oh. We hebben nog even wat tijd over, dus we kunnen nog even wat uh, muziek uh, draaien. Dit is uh, bijvoorbeeld Kid Harlequin. En het nummer dat heet Hound. En is ingezongen door Matzela Bovio. En dat waren ze... Kit Harlekin. Ja, het, het, het hele bijzonder. Ik zeg net tegen Marcus. Ja, bij het afmonteren van, de, van, dit, uh, van deze Ik kwam ik erachter dat het in de tweede uur bijna 55 minuten is. Ja, het wordt al steeds gekker op deze ja, manier. Ja, maar goed. Dus uh, ons hoor je dus nu niet meer. Dus zeggen wij altijd in koor. Nu al. Tot, tot volgende, volgende week. week. Juist, ja. Want uh, uh, ja, volgende week uh, dan gaan wij gewoon uh, Tamara Woestenburg hier begroeten. Uh, we hebben nog eentje te gaan in uh, dit uur. En uh, dat is. Uh, Dakota, die, uh, die sluit het af. En daarna nog een vol uur, maar dan ook echt een compleet vol uur. Met de tweede compilatie. Of de, tweede, de compilatie van de tweede voorronde van de ROPAC. Daar wordt morgen dus de derde voorronde. Ik zeg het er maar eventjes voor het gemak bij. Dit is dus Dakota, die dus hoort tot aan het nieuws van 9 uur. Dag!